Een drammer of een doener? Gelukkig kun je kiezen. Kies VVD. Kies voor Doen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Terwijl de kiezer over drie dagen moet bepalen welke partij het dichtst bij zijn ideale staat, hebben bestuurders in verschillende plaatsen zich vooral bezig met moddergooien. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En de Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Goedenavond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vanavond. Drie afleveringen van Reporters NL. Regionale verhalen die een landelijk podium verdienen. Straks het woonbeleid in Rotterdam. En de verziekte bestuurscultuur in Arnhem. Maar eerst Limburg. Ook in het Limburgse Brunsum heerst al meer dan twintig jaar... een verziekt politiek klimaat. Er spelen verschillende conflicten die elkaar versterken. Een landconflict tussen wethouder Joop Palme en de gemeente... en een ruzie over de gemeentelijke herindeling. Wat is er toch gebeurd in Brunsum? Sander Bartling en Geertjan Klaasens van de Limburger... deden een poging de kluwen van ruzies te ontwarren. Dus dit is waar het om gaat. Perceel Op de hoek, braakliggend, met een hoop stenen. Ik schat... 100, 150 vierkante ja, 160, meter? 163, precies te zijn. Ah, <laughs> en dit perceel verstoort de ja. Brunsense gemeenteraadspolitiek al hoe lang? Uh, zeker 20 jaar. Brunsum, Zuid-Limburg. Dorp met 30.000 zielen. De parel van de mijnstreek. Dorp met een lang vervlogen mijnverleden. Dus het is het mijnmuseum, maar... Dat gesloten is alleen open op maandag en woensdagmiddag. Dorp van Rapper altijd altijd Dorp van Jouw Palmen. Dat u vragen en dat weet ook iedereen: dat we daar regels voor hebben afgesproken en dat u een vraag. Wethouder Joop Palme vormt een onaanvaardbaar risico voor de gemeente Brussel. We hebben ook met elkaar afgesproken en we hebben fatsoenlijk bestuurd. Wethouder Joop Palme moet opstappen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ollongren. Wethouder Joop Palmen is de luis in de pels van de Brunsumse gemeentepolitiek. Hij is opstandig, zoekt ruzie en hij is grof in de mond. Hij vergelijkt de burgemeester van Brunsum met Erdogan... en een raadslid heeft hij vervolgens uitgemaakt voor een man met een varkenskop. Ik mag toch een mening hebben over iemand dat dit daar niet geformeerd van zou zijn. Nou, het zei zo. Hoe kan het dat een stukje grond van 160 vierkante meter... dat Joopalme Palme meer dan 40 jaar geleden kocht... vandaag nog steeds voor ruzie in de gemeente zorgt? Hoe kan het dat Brunsum, de parel van de mijnstreek... nu de puist van de mijnstreek is geworden? Ja, daar stond uh, ooit een gebouw op. Dat is ook afgebroken door de gemeente, hè? Ik weet niet of er concrete plannen mee waren. Maar uh, ja, goed, het is op. Obligat... Joop Palme is een metselaar die zich omschoot tot jurist. In 1978 is hij raadslid geworden. Naar eigen zeggen om de problemen rond de grondkwestie te kunnen oplossen. Dat zegt gemeentejournalist Geert-Jan Klaasens van Dagblad De Limburg. Uh, daarna bleek dat de perceelgrenzen niet helemaal duidelijk waren vastgelegd. Hij heeft daarover twintig jaar later aan de bel getrokken: van ja, het moet eens goed worden vastgelegd. En daarna is wat uh, discussie ontstaan over de omvang van het perceel. En dat is nog altijd niet opgelost. Voor de rechter krijgt Palmen in de loop der jaren meerdere malen gelijk. De gemeentelijke klachtencommissie schrijft... De commissie krijgt de indruk dat het bestuur niet zonder vooroordeel handelt... indien het gaat om zaken waarbij klager is betrokken... en dat ambtenaren door het bestuur met een bepaalde opdracht naar klager worden gestuurd. In 2006 heeft het college besloten hem na een aantal rechtelijke uitspraken die grond te geven. Door de jarenlange strijd om 165 vierkante meter grond... heeft Palme schade geleden, zegt hij. Ruim anderhalf miljoen Vanuit euro. Er hangt nog altijd een claim boven de markt van Joop Palme... Uh, als goedmaker voor al die procedures en het leed wat hebben ze aangedaan. Maar toenmalig burgemeester Wienans heeft een probleem. Palme is immers niet alleen burger, maar ook raadslid. En daarmee is er een risico van belangenverstrengeling. Nu wordt het spannend. Eind 2017 valt het college. De wethouders van het CDA, de PVDA en de VVD, de landelijke partijen... stappen op om iets heel anders... De gemeentelijke herindeling. Ja, er was een fusie gepland van Heerlen en Landgraaf. Er uh, werd gezegd, ja, eigenlijk is dat nog niet groot genoeg. Daar zou nog een gemeente bij moeten. Maar de lokale partijen zijn fel tegen de herindeling. De lokale partijen waren bang dat de landelijke partijen... lobbyen waren actief om, uh, om Brunsum daarbij te voegen. Ze vragen Jo Palme wethouder te worden in een nieuw... door alleen lokale partijen te vormen college. Intussen heeft burgemeester Wienans een geheim integriteitsonderzoek naar Palme laten uitvoeren. Hij komt niet door de screening. Hij zou een te hoog integriteitsrisico vormen. Vooringenomen vindt de meerderheid van de gemeenteraad. En een tweede integriteitsonderzoek volgt, dat de vloer aanveegt met het eerste. Palme wordt gerehabiliteerd. En daar zijn we nu. Joop Palme is nog steeds wethouder. Er is een heuse verkiezingsstrijd om herindeling tussen de lokale en de landelijke partijen. En er ligt een miljoenenclaim bij de gemeente van de eigen wethouder. Maar er is nog meer aan de hand. Hoi, Nico trommelen. Ja, kom binnen. Kijk eens wat ik uit uw uh, brievenbus haal. Het is van onze eigen partij. Kijk niet naar de troep, want we zijn nog verboden. Er komt een nieuwe vloer nog in het, eh, vanaf zondag. Ik heb dit dan maak ik dit even dicht en dan ga ik de keuken helemaal verbouwen. Weet je wat het is? Dit huis kan je niet isoleren van de buitenkant. Oké. En nou heb ik het van de binnenkant even geïsoleerd voor de aulax. Nico Trommelen is een begrip in Brunsum. Hij verzet zich al 35 jaar tegen de EOX radarvliegtuigen... die boven zijn huis landen en opstijgen. Ik heb het huis altijd willen verkopen, en, maar ik krijg het gewoon niet kwijt. En dan denk ik, ja, dan ga ik het van de binnenkant helemaal isoleren. En dan hebben we het tenminste een beetje ongenauwd, want het is gewoon ja, extreem hoog. Ik zit hier tegen de 110 decibel aan. Trommelen heeft zo ongeveer al de rechtszaken die hij gevoerd heeft gewonnen. Maar er verandert niet. De vliegbasis blijft. Hij lijkt wat dat betreft, zegt hij, wel wat op jouw palmen. Palmen heeft de rechtszaken toen gewonnen. En uh, toen is op een gegeven moment... heeft de PvdA en de VVD... die hebben het uh, dossier heropend. Want die konden niet tegen verlies. En als ik dan hoor dat dat heropenen... meer dan 300.000 euro heeft gekost... en die man constant zijn blijven achtervolgen. Dan vraag ik mij af, wie is hier de schuldige? En, en het gaat over een stukje grond. Ik hoorde dan in de raadsvergadering... dat dat het duurste stukje grond geworden is van, van heel Nederland. Dan denk ik, jongens, ik word al 35 jaar word ik, uh, geterroriseerd door de basis. En als Palem al 42 jaar door dezelfde groep, PvdA, CDA... Aan de VVD geterroriseerd wordt. Ik denk dat je dan echt kwaad kan worden. Ik vind dat hij zich nog netjes heeft ingehouden. De stammenstrijd tussen de landelijke partijen en Joop Palme heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar andere lagen van het maatschappelijk leven in Brunsum. Ook naar de EOX, zegt Nico Trommelen. Als wij ergens gingen demonstreren, waren er mensen bij. En een VVD en een CDA. En wat me heel erg stoort, is de PvdA in Brunsum toen ze niet in de coalitie toen zaten, toen liepen ze met ons mee... en ze gaan in de coalitie, ze worden wethouwer, ze gaan bij de provincie... en je hoort er niks meer van. Want dan, dan is het in de ene keer, ja, het is allemaal werkgelegenheid. Maar vroeger liepen ze met je mee, waren ze ook tegen? Waren ze de tegen. De kap en tegen de... Waren ze tegen. Nico Trommelen voelt zich in de steek gelaten door de landelijke partijen. Ik zoek Pascal Gores. Hoe komt dat? Deze kroeg is uh, gesticht door mijn opa in 1928. En die uh, heeft dat uh, 29 jaar mogen runnen. En toen waren de mijnen volop, volop aanwezig. Mijn vader heeft dat overgenomen. In 1956 met mijn moeder... Uh, zij hebben het uh, 39 jaar gerund. En ik zit er nu in mijn 23ste jaar. Pascal Gorese, geboren en getogen kroeghouder en brunzemer... heeft de tijden zien veranderen. Toen ik geboren ben in 1969 hadden we 45 vat een bier in de week. 45? Ja. En nu? Uh, nog geen 10%, 15% misschien. En dat Brunsum uh, in de jaren 50 de rijkste gemeente van Nederland was. en dat het nu de armste gemeente van Nederland is. En dat die mijnen sluiten en, ja, en dat er dan uh, niets voor in de plaats is gekomen. Of weinig. Ja. Wat vroeger wel was. En dat weet ik van de verhalen. Dat er heel veel broederschap was tussen die mijnwaardigers. Dat is misschien ook een beetje kwijt. Hè? Dat die broederschap. Eh, dan slaan we elkaar alleen maar de koppen in. We zijn veel sneller jaloers. je Dat was vroeger niet zo. Nee. Vroeger stonden we voor elkaar klaar. Ja. Tegenwoordig niet meer. De mijnsluiting. Verklaart die dan het gure politieke klimaat in Brunsum? Dat komt dus door maatschappelijke ontwikkelingen. Mm -hmm. Eén, er is een mijn gesloten. Twee, er was te weinig vervangend werk. En drie, dat is nog steeds zo. Ja en nee, zegt Servi Lespoir van het progressief akkoord Brunsum. Ja, kijk, wij zijn als Brunsum natuurlijk landelijk neergezet... als Susslemiel van Nederland en dat willen we niet. Wij zijn een, een groot dorp, een kleine stad... waarin het fijn vertoeven is, waar het mooi wonen is... waar veel saamhorig is, waar gemeenschapszin is. Dus qua bestuurscultuur hebben we veel te leren. Moeten we schoonmaken. En dat gaat ook gebeuren qua bestuurskracht... Zit deze gemeente erg goed. En dat moet Lespoir natuurlijk ook wel zeggen, want de pak vormt op dit moment met de lijst Palmen het college. Maar wat je dan ziet, dat is dat um, politieke vetes, persoonlijke vetes worden. Lespoir zucht maar eens over de aloude veten tussen Palmen en de gemeente. Ja, hij heeft ook wel bewezen dat hij best vervelend kan zijn mm. als raadslid, niet als persoon. Het is geen positieve manier, maar het is ook niet zoiets dat je daar heel veel uh, bij moet denken. Mm -hmm. Het is gewoon zijn karakter en hij provoceert misschien graag. Ja. Maar nu is de vete van Jo Palme onderdeel geworden van het herindelingsdossier en dus van de verkiezingsstrijd. En feitelijk zien we dat de landelijke partijen nu voor de verkiezingen zeggen: nee, we zijn eigenlijk niet voor een herindeling, maar ze hebben in het verleden laten zien, het recente verleden, dat ze wel degelijk Brunsen bij een groot heerle wilde voegen. En daar zijn wij van die kant op tegen. En dat herendelingsdebat heeft meer kapot gemaakt dan drank kan doen, zo heet de reclame. En dat heeft de boel volledig op scherp gezet. Is er een persoonlijke aversie tussen u en Joe Palme? Ik heb met Joe Palme nooit zaken gedaan van tevoren. Het enige wat ik hem persoonlijk kwalijk neem... is uh, de manier waarop hij zijn co met collega's omgaat. Ja. Maar ik heb persoonlijk niks met Palme, dus uh, En dat wil ik ook vooral zo houden. Jack van Oppen, VVD. De plaaggeest van Joe Palme, bezweerde zijn politieke medestanders me. Van Oppen ontkent, net als dat hij ontkent... dat de landelijke partijen voor herindeling zijn. Wij hangen de grote lijn van de VVD aan. Maar daarmee is niet gezegd de VVD heeft... Ergens geroepen dat uh, zij haar aandelingen nastreeft. Ja. Dus kijk, wat ik denk wat hier gebeurt, is dat zij elkaar opzoeken, een, een statement zoeken waar ze mee een soort van aversie tegen landelijke partijen kunnen oproepen. Mm -hmm. En wij betreuren dat, want je moet met elkaar het gesprek aangaan. We hebben dat ook meermaals gezegd, maar zij blijven aan vasthouden. En ik denk dat het, uh, zolang de verkiezingen duurt, zal dat boven de markt blijven hangen. En ik denk dat het daarna heel snel weg-appt. En Jo Palme, die app niet zomaar weg. Die zit er al 40 jaar. Nou, ik denk wel dat iedereen. Dat een beetje zakkereinig van wordt, dat het altijd de agenda bepaalt. U wordt in de mensen die ik spreek vaak aangewezen als de grote opponent van Joop Palme. Als degene die hem te vuur en te zwaard bestrijdt. Ja, dat, dat beeld wordt misschien opgeroepen omdat ik woordvoerder ben. Een dossier namens de fractie. We zijn natuurlijk namens de VVD, zit ik daar en niet namens zak van Oppen. Dan hoor ik wel dat uh, Joop Palme ook een aantal keren gelijk heeft gekregen bij uh, de rechter. En dat het met name. U bent of de VVD die dat iedere keer weer oprakelt. Wat vindt u daarvan? Ja, weet je, kijk, en dat is wat ik zeg: hè. het heeft met communicatie te maken. Als je in 2006 eh, met het college destijds een beslissing neemt om hem een stukje grond toe te wijzen, om niet en groter dan wat hij vraagt, je doet dat in een geheime vergadering en hij zit zelf in dat proces als wethouder en wij komen er na de verkiezingen achter. Ja, en dan verwijten ze ons dat wij dat oprakelen. Ja, en ik vind het gewoon jammer dat... ja, eigenlijk gaat het dan ten koste van de burger. En dat, dat, dat is iets wat mij enorm stoort. Je kunt het daar niet bij laten zitten. Dat was 2006. Oké. Okay. Nou ja, naar aanleiding van de oproep van burgemeester Leers... En we hebben we op een gegeven moment gezegd... ja, misschien is dit gewoon echt wel het beste voor Brunsel. Die oproep van waarnemend burgemeester Leers... kwam vorige week dinsdag in de gemeenteraadsvergadering. Een oproep om na 40 jaar alle vijandelijkheden te staken... Het is diep. Heel diep. En de vraag is of we zo door moeten willen gaan. U kunt daarvoor kiezen. Maar ik zeg u dat ik dan bang ben dat de burger zal afhaken. De cruciale stap die wij moeten zetten, en liefst vanavond, is afstand doen van deze oude cultuur. Kom op mensen, we gaan er een punt achter zetten. En, ja, goed, en dan moet je over je schaduw heen stappen. En ik moet zeggen, ja, dat, dat voor mij persoonlijk was dat best wel een grote stap. Ja. Maar ik, ik schik me daarin, omdat ik vind dat de fractie... zal er straks uiteindelijk mee verder moeten. Als, als Joop Palma nou zo, zo direct zegt... ik stel me weer beschikbaar als wethouder. Ja, ik zou dat zeer onverstandig vinden. Ik denk ook dat het niet zou moeten kunnen. En ik denk ook niet dat het kan. Ja, en ik, ik zelf zou nooit deel willen uitmaken van een college... een coalitie met Joop Palma als wethouder. Nog één halve naar het stadhuis. Nog één gesprek. Met wethouder Joop Alme zelf. De man die opkomt voor de Brunsemers die dat zelf niet kunnen... of de man die verantwoordelijk is voor 40 jaar ruzie in de raad. Ik hoorde iemand zeggen en deze raad... van ja, die kleine partijen moeten maar huppelen hoe wij dat willen... want wij hebben voor het zeggen. Ja, dat is een totaal verkeerde benadering. Want dat is de, eigenlijk de arrogantie van de landelijke partij. Politieke figuren daar je nergens zo. Oké, okay, dus politieke figuren, maar wat moeten het dan zijn? Mensen hier uit de lokale gemeenschap? Gewoon de gewoon... lokale gemeenschap, die niet gebonden zijn aan allerlei verplichtingen. Je moet onafhankelijk kunnen opereren. Je moet geen achterbannen hebben die achter je aanlopen en zeggen: Ja, maar ik ben ondernemer hè? en je moet mijn belangen behartigen. En ik ben van de vereniging. Nee, we hebben de belangen van de burger te behartigen. Maar dat is het verwijt wat u ook is gemaakt vanwege dat lapje grond, dat u het persoonlijke politiek had gemaakt. Nou, dat is ten onrechte, want daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Mm. Dat is uh, ja. bekende uh, politieke verhaal, wat. Uh, als ze niks meer weten, dat doen ze dat. Maar de schijn van belangenverstrengeling zit meer bij de VVD als bij welke andere partijen. Blijft over het verwijt aan u dat u te hard bent, dat u te veel op polemiseert? Vindt u mensen mensen daar tegen kunnen of vindt u dat u het zachter had kunnen doen? Nee, met polariseren heeft dat niks te maken. Je moet de macht opbreken. En wat veel mensen niet weten, hoe over mensen gepraat wordt, hoe besluiten tot stand komen. Nou, je, kunt net, je kunt het bijna vergelijken met kleuters die in de zandbank het spelen zijn en dan nog met elkaar bespreken zijn en zeggen: Zo doen we het. Ja. Het is triest, maar het is helaas. Het is triest, maar het is helaas zo. Ondanks de emotionele oproep van waarnemend burgemeester Leers om een streep te zetten onder de meningsverschillen, lijkt er weinig veranderd in Brunsum. De stellingen zijn betrokken, de verkiezingen kunnen beginnen. Ja, en dan kan het moddergooien weer doorgaan. Sander Bartling was samen met Geertjan Klaasens van de Limburger in Brunsum. Remember me,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 Te doel, te llevo en mi corazón Y te acompañaré, unidos en nuestra canción. Contigo y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 In Rotterdam moet er een fel debat tussen voor- en tegenstanders van het woonbeleid. Wonen is in de Maasstaat politiek beladen. Volgens partijen als Leefbaar Rotterdam moeten er meer middeninkomers in de stad gaan wonen en die moeten zich ook kunnen vestigen in wijken waar veel mensen met een lager inkomen wonen. Maar tegenstanders vrezen juist dat de groep die leeft van een minimuminkomen de wijk wordt uitgedreven. In samenwerking met Saskia Naafs en Guido van Eyck van het journalistenplatform Vers Beton maakte Klaas den Tech deze bijdrage. Nou meneer De tekst. we gaan nu naar een uh, complex en er zijn plannen om te slopen. Ik ga op pad met Jos Verhagen van de huurdersvereniging. In de wijk Feyenoord in Rotterdam, bekend om zijn club. En om mensen met een uitgesproken mening. Ze zitten allemaal hun rotvak in zakken te vullen. Ik heb de gemeente gewaarschuwd, maar niemand komt er kijken. Ja, ze zijn boos op Zuid. Op de woonplannen van de gemeente Rotterdam. De meeste mensen hebben een laag inkomen. En ze vrezen dat ze door die plannen niet meer in hun wijk kunnen blijven wonen. Zeg, Klaas, we staan hier in de Stampioen En je ziet hier een uh, leegstaande woning. En ik kan je verzekeren, de vorige die betaalde hier in het begin 230 voor. En nu gaat deze woning weg... Voor 470. Zoals vragen, actieve bewoner in de wijk Feyenoord. Dit is een van de problemen die jullie eigenlijk in deze wijk hebben. Die huur die omhoog gaat, als er gerenoveerd dan wel gesloopt wordt. Zeker. Kijk, hier, hier aan de overkant zie je dus huizen, huizenblok, nieuwe huizenblokken. Ook daar, als er een bewoner weggaat, komt er gegarandeerd... de maximale huur komt eruit die een woonbouwvereniging kan vragen... volgens puntensystemen. Wat is de wijk Fuinhuis? Wat is dat voor wijk? Nou, dat is gewoon een uh, oudere arbeiderswijk. En hier woont ook een heel uh, gemêleerde bevolking. Kijk, en een van de dingen van de, uh, van de woonvisie 2030... is dat ze toch deze uitbouwblokken ook willen slopen. En de grote bezwaar, eerste bezwaar van de bewoners... Hè, en daarom hebben ze mij gevraagd... om secretaris van hun bewonerscommissie te worden. Maar het eerste bezwaar is dat er zo weinig informatie wordt gegeven over de toekomst van de huizen. Wonen in de stad Rotterdam. Het is voor veel Rotterdammers een gevoelig thema. Hoe komt dat toch? Daarvoor moeten we terug naar 2016. In november dat jaar wordt in Rotterdam een referendum gehouden... over de woonvisie 2030 van wethouder Wonen van Leefbaar Rotterdam. Wat voor stad willen we zijn in de toekomst? Dat is een stad die steeds aantrekkelijker is en steeds aantrekkelijker wordt... voor ook juist midden- en hogere inkomens. Ik heb echt het idee dat mensen juist weggejaagd worden uit Rotterdam... dat jullie eigenlijk af willen van alle mensen die ziek zijn... of een uitkering hebben of wat maar ook. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen, maar de praktijk blijkt dus dat Rotterdam-Zuid... dat een gewoon verwaarloosd gebied is. Een volwaardige baan met een vast contract, dat zit er niet meer in. En een huis kopen dus ook niet... Een huis huren, dat wordt steeds moeilijker. En als dus de plannen doorgaan, dan wordt het nog moeilijker. De tegenstanders van de woonvisie, aangevoerd door de SP, springen er bovenop. Door de plannen van de wethouder van Leefbaar Rotterdam... worden 20.000 goedkope huurwoningen gesloopt. In sommige wijken zou er minder plaats zijn voor mensen met een laag inkomen. De tegenstanders grijpen het referendum aan... om de woonvisie van het gemeentebestuur van tafel te krijgen. Helaas. Het Rotterdamse woonreferendum heeft de opkomstdrempel van 30% niet gehaald. En dat betekent dat wethouder Ronald Snijder zijn woonvisie 2030 verder kan uitwerken. Inclusief de voorgenomen sloop en renovatie van 20.000 goedkope huurwoningen in de stad. Ik ben Robert Simons, wethouder stedelijke ontwikkeling en integratie. Thailand Chichek, nummer 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SP. De gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Twee partijen, Leefbaar Rotterdam en de SP, domineren opnieuw het debat rond het woonbeleid. Leefbaar wil vasthouden aan de woonvisie 2030. De SP wil er juist zo snel mogelijk vanaf. Wat we op dit moment zien is dat er heel veel woningen worden gesloopt. En dat er heel veel wordt bijgebouwd voor de midden en de hogere klassen. Maar dat de mensen die aan de andere kant van de klas... die onder de armoedegrens leven, die het niet zo breed hebben... die in de bijstand zitten, die in sociale huurwoningen zitten... dat die worden weggedreven. En dat vinden wij echt niet kunnen. Als je ziet wat het afgelopen college is bijgebouwd... en voor welke doelgroep dat is bijgebouwd... en als je ziet hoeveel sociale huurwoningen erbij gekomen zijn... en hoe die verhoudingen zijn, dat is behoorlijk krom. En dat vinden wij dat dat echt anders moet. Meneer Simons, als we kijken naar het woonbeleid van de afgelopen jaren... Welke kant wilde dit college nou eigenlijk op? Nou, wij willen de stad aantrekkelijk maken voor iedereen. Je moet een wooncarrière kunnen maken in, in Rotterdam. Dus als het je wat beter gaat... dan moet je niet gelijk willen verhuizen naar Barendeg, Vlansingenland. Dus je moet ook gewoon bijbouwen in het midden- en hogere segmenten. Dat hebben we ook gedaan. Ten opzichte van Amsterdam en andere grote steden... houden we gewoon meer jonge gezinnen bijvoorbeeld vast. En de afgelopen jaren hebben we ook veel gebouwd. En dat moeten we de komende jaren ook doortrekken voor het middensegment. Voor de potentials en de starters... The <laughs> cat en zeg maar voor de hele grote groep die tussen te veel verdient voor de corporatiewoning... en te weinig uh, nog verdient uh, voor een eigen huis. Het is goed dat je bouwt voor de middenklasse en de hoge klasse. Maar wat gebeurt er met de mensen die er hun wijk uit moeten? Um, die mensen die zitten er al meestal best lang. Dat zijn heel vaak ook ouderen. Uh, dat zijn ook heel vaak mensen die het financieel niet zo breed hebben. En er is weinig alternatief voor hun. Je verdrinkt ze gewoon in principe naar buiten de stad. En op het moment dat jij wijken demografisch, de demografische samenstelling van wijken wilt veranderen... dat je de kracht wil verhogen, moet je ook de mensen die je daarmee verdrinkt... ...moet je ook faciliteren. En dat zien we nauwelijks gebeuren. Ja, dat is gewoon echt onzin. Als je gewoon naar de feiten, naar de cijfers kijkt... ...dan zie je dus dat er nog voldoende mensen zijn voor die doelgroep... ...de mensen die gewoon een krappe beurs hebben. Dus eigenlijk als het om die woningen gaat, of die mensen die nu in die woningen zitten... ...die kunnen eigenlijk in hun wijk dan blijven wonen? Ja, de meeste wel. Er zal altijd een individueel uitzondering zijn. Maar wat we ook graag willen, is dat de randgemeenten ook wat meer sociale woningbouw gaan doen. Want daar heb je sommige randgemeenten, daar heb je 20, 30 procent. En in Rotterdam heb je boven de 60 procent sociale woningbouw. Dus ja, dat is nogal een verschil. Maar klinkt het dan gek als ik zeg van ja, daar moet er toch ook een deel weer weg? Nou, dat, dat, dat, dat is eigenlijk logisch. Het klinkt logisch, maar als je gewoon naar de feiten kijkt, dan zie je dus dat het aanbod van goedkope woningen groter is als de doelgroep. En die doelgroep bepalen we gewoon naar aanleiding van inkomensgegevens. Dus er zijn gewoon meer huizen beschikbaar eh, dan eh, in die doelgroep eh, mensen eh, op zoek zijn. Oké, okay, ingewikkeld. De SP zegt dus dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Volgens Leefbaar Rotterdam zijn er meer dan genoeg. De SP zegt dat mensen met een laag inkomen de stad waarschijnlijk moeten verlaten. Volgens Leefbaar Rotterdam is dat niet nodig, op een uitzondering na dan. Wat zijn de feiten? Straks een gesprek daarover. Eerst maar eens terug naar de wijk Feyenoord. Ja, we gaan nu... Uh een buurthuis De Dam. Huis van de wijk De Dam binnen. En dan hopen we dat we daar een aantal mensen ontmoeten... die ons wat meer kunnen vertellen over hun ervaringen met uh, de woonvisie. Hè. Oftewel met sloop en uh, huursprong. Even de stemming peilen hier in Rotterdam. Zo is het. Ga je gang. Hé, hey, hé. Hey. Ja. Ja. Dit is meneer uh, Klaas den Tex. En daar zijn wat uh, huurders die uh, graag met u. ook nou, uh, van gedachten wisselen. Nou, ik ben uh, John. Ik ben uh, 61 jaar. Ik uh, ben uh, sinds 4 uh, jaar woonachtig uh, in het uh, wijkcentrum Feyenoord. Ahmed, ik woon al 40 jaar hier in deze omgeving. Ik ben mevrouw Asroef. En hoe lang woont u al in de wijk Feyenoord? 18 jaar. En als je kijkt naar de plannen die de gemeente heeft met deze wijk, deze wijk Feyenoord... wat, wat vindt u van die plannen? Nou, laten we hun eigen woning eerst lopen. En dan van de andere. Waar moeten die arme ja. mensen gaan? Nederland is toch niet alleen voor de rotfucking met de uh, rijken. Het is ook voor de armen, die zijn, moeten er ook zijn. Ze willen ze gewoon uitpesten hier zo, en dan de rijke personen weer terug. Ik bedoel, als hier zo, zeg maar, oude woningen weggaan, dan komen daar zo weer mooie, mooie, luxe woningen, niet omdat... maar ze zijn onbetaalbaar voor de mensen die hier zo zitten. Er zijn wel rondes uh, gegaan dat natuurlijk uh, de bedoeling was... om zoveel woningen te slopen. Uh, maar of dat allemaal uh, doorgaat, ik heb mijn uh, twijfels erbij. Want ik merk het aan mijn eigen woning. Uh, er is anderhalve maand geleden hebben ze een nieuwe badkamer, een nieuwe wc, een nieuwe keuken geplaatst. En ik woon uh, toevallig ook in een oud bouwwoning, met een, nog met houten vloeren. Dus ik, uh, dus ik neem aan dat, uh, dat ze dan niet zoveel geld in pompen... om uh, na te, daarna te zeggen van uh, anderhalf jaar gaan we naar slopen. Dat, nou, dat lijkt me toch sterk. Ze beloven hemel en aarde, gouden bergen... maar wat er van komt dit is een aarde. Aarde betekent ze te los hier, hè. Ik heb twee keer mijn nek gebroken... Ik heb de gemeente gewaarschuwd, maar niemand komt er kijken. Nou, vroeger was het veel mooier dan hier. Beter. Nou, en ze... nu zitten allemaal luciferdoosjes op elkaar. De fles en al die trappenhuizen die er komen. Zit er geen model in. Die plannen die de gemeente heeft met de wijk Veilhoed, eigenlijk moet die wijk ja, ook misschien weer wat meer middeninkomens krijgen. Mensen met een betere beurs. Is dat volgens u realistisch? Dat denk ik wel. Kijk, want over het algemeen... Uh, wat mij dan opvalt... is dat uh, wat hier de mensen... Uh, in deelgemeente Feyenoord... zijn toch vaak uh, de minbedeelden. Dus bijstands uit, uh, bijstandstrekkers... en uh, WW-wensen... en afgekeurden... en dergelijke. Dus ja, als er wat een, uh, een groep waar mensen zou komen wonen... ja, dat, misschien dat dat een tik geeft aan Feyenoord... van, hé, hey, kijk... We gaan weer andere dingen leuk doen. Uh, ja, en als de mensen van de middenklasse mee uh, daarin willen gaan doen, ja, dat kan alleen maar uh, te voordat uh, final zijn. Als nou de gemeente zegt van u een voorstel doet om, uh, ja, om uw woning te renoveren, uh, of misschien wel een andere woning, krijgt u aangeboden. Wat, wat, wat gaat u dan doen? Nee, nou, ik weet niet. Dan moeten ze me in een kistje mee gaan nemen, want uh, ik ga er niet uit in ieder geval. Maar zijn er eigenlijk wel genoeg sociale huurwoningen in Rotterdam? De wethouder van Leefbaar Rotterdam zegt van wel. En zijn die plannen om meer middeninkomens in wijken als Feyenoord te laten vestigen realistisch? Ik ga langs bij Hedy van der Berg, bestuursvoorzitter van Woonstichting Havensteder. De woningbouwvereniging die woningen verhuurt aan mensen met een laag inkomen. Nou, ik denk uh, dat je kunt zeggen dat in Rotterdam uh, best veel sociale huurwoningen zijn ten opzichte van andere grote steden. En tegelijkertijd constateren wij dat mensen toch zo'n gemiddeld vijf jaar moeten wachten voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dus zijn er genoeg? Uh, nou, dat is wel een zorg. Hè. De betaalbaarheid en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, dat is, dat is iets wat wij echt uh, permanent op ons netvlies hebben. En waar we stevig op bijsturen. Het college van Rotterdam heeft gezegd van eigenlijk moeten er 20.000 woningen gesloopt worden. Deels worden die overigens gerenoveerd, uh, maar deels ook niet. 20.000, is dat een aantal. Ja, waarvan u zegt van dat is redelijk of juist niet? Nou, ik was wel een van de partijen die ook uh, bij het referendum uh, flink geageerd hebben tegen dit voornemen om 20.000 woningen te slopen. Ik geloof ook dat het wel iets genuanceerder ligt. Hè. Het is niet alleen slopen, maar het is we kunnen wel met 20.000 woningen minder in Rotterdam. En ik denk dat dat zeer de vraag is. Hè. Er is nu recent onderzoek gedaan waaruit blijkt dat die afname van de sociale huurwoningenvoorraad toch in heel rap tempo gebeurt. Als je ziet wat er bijgebouwd wordt, in dat Segment. Dat is in Rotterdam in ieder geval bijzonder beperkt. Want dit college zet in op middelduur en duur. En vooral op koopwoningen. En dat betekent dat iedere woning die nu gesloopt wordt... of verkocht of geharmoniseerd... Ja, dat daar eigenlijk uh, weinig sociale huurwoningen tegenovergesteld worden. De wethouder zegt er worden 4000 woningen per jaar bijgebouwd. Nou, ik denk dat dat uh, kan kloppen. Er worden wel 4.000 woningen bijgebouwd. Maar wat hij er niet bij zegt is dat het geen 4.000 sociale huurwoningen zijn. Uh, en dat hoeft ook niet. Hè. Ik denk dat het heel goed zou zijn om in Rotterdam een tweesporenbeleid te voeren. Want Rotterdam is uh, hip en happening. En iedereen wil profiteren van de economische vooruitgang... Prima om die groepen ook vast te houden. Maar ik zie ook dat een vernieuwing van de voorraad sociale huurwoningen... ook in kwalitatief opzicht... maar ook in de segmenten waar echt wel schaarste is... in de stad, maar ook in de regio... Uh, dat daar ook uh, nieuw gebouwd moet worden in de sociale huur. En dat is met dit college nog geen vanzelfsprekendheid. Hedie Van den Berg van de Havensteden. Nou zegt het college, en onder andere Leefbaar Rotterdam... Uh, ja, we moeten die wijken veranderen? Daar moeten middeninkomens en hoge inkomens komen. Of de gezinnen moeten daar... Kunnen kunnen blijven wonen. Hebben ze daar dan toch niet een punt... dat je dan toch iets... Ja, misschien wat radicalen moet doen. Nou, ik denk zeker dat ze gelijk hebben als ze zeggen... we moeten moeite doen om de groepen die we willen vasthouden in zo'n stad... om die ook echt vast uh, te houden. Dat betekent volgens mij niet dat iedere wijk een bakfietswijk uh, moet worden. En daar lijkt het af en toe nu wel op. En je kunt niet zeggen, er zijn mensen met lage inkomens... die misschien ook andere problemen hebben om aangehaakt te raken. Die hebben we liever niet in een stad als Rotterdam. Of we hebben daar liever een beetje minder. Want waar moeten die dan naartoe? Uh, er wordt natuurlijk heel vaak gesproken over de regio. Hè? Kunnen ze niet naar Capelle? Kunnen ze niet naar Barendrecht? Uh, ik denk dat het heel goed is om met elkaar te kijken... Van, zijn er kansen om daar nog wel sociale huurwoningen ook toe te voegen? Maar ook daarvoor geldt, mensen bepalen zelf waar ze willen wonen. En als ze kiezen voor wonen in Rotterdam... dan zullen we ook moeten zorgen dat dat op een fatsoenlijke manier gebeurt. Het woonbeleid in Rotterdam. Iets zegt me dat de Rotterdammers er de komende jaren nog niet over zijn uitgepraat. Het zal ook sterk afhangen van de verkiezingsuitslag op 21 maart. De linkse partijen als DSP hebben al aangegeven dat ze de woonvisie van tafel willen. Partijen als Leefbaar Rotterdam houden eraan vast. Eén ding is zeker. Met de druk op de woningmarkt en de groeiende kloof tussen de lagere en de hogere inkomens... zal het woonbeleid nog wel een tijdje politiek blijven. Deze week werd bekend dat het kabinet Rotterdam Zuid te hulp schiet. Er wordt 130 miljoen euro extra vrijgemaakt. Geld is bedoeld voor het verbeteren van huizen, het wegwerken van achterstanden in het onderwijs en om meer mensen aan het werk te helpen. Reporter Radio. Omroep Gelderland reisde samen met de lokale omroepen de afgelopen weken de hele provincie af. Met een grote verkiezingsbus verzorgden ze radio-uitzendingen en iedere vrijdag was er bovendien een live tv-uitzending. Naast veel aandacht voor politieke debatten kwam de zender ook terug op onderwerpen waar Omroep Gelderland eerder dit jaar onderzoek naar deed. Vorige week stond de bus in Arnhem, de hoofdstad van de provincie. Wil van der Schans ging op bezoek en doet verslag over de stand van de regionale en lokale journalistiek en de verziekte bestuurscultuur in Arnhem is Gelderland Stemt vanuit de verkiezingsbus. Met het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen, interviews en debat. Deze bus rijdt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kriskras door onze provincie. Het voelt een beetje als een schoolreisje. En aan de tafel hier binnen ontvangen we gasten, bespreken we de thema's die in het gebied leven. Samen met 33 lokale omroepen zoeken wij uit wat er speelt in uw dorp of stad. ...en de lijsttrekkers daarvan zijn hier... Kusabal Bal, lijsttrekker van Denk Verenigd Arnhem... ...Diana Kümmering van we staan en Koen van de bus, hè, Sandrina? Absoluut, dit is onze verkiezingsbus. Het is eigenlijk een camper, een Amerikaanse camper. En uh, Joost, dat is onze chauffeur... Die, uh, ...die woont hier nu ook al bijna vier weken gewoon in de bus... Oh ja, want Het is echt een waanzinnig lang ding. En wat doen jullie precies? Want het is een verkiezingsbus. Wat doen jullie precies met deze bus? Nou, We rijden de provincie door. We doen eigenlijk alle gemeenten aan 49 stuks waar verkiezingen zijn, 21 maart. En uh, de lokale omroep van die gemeente maakt dan een uh, radio-uitzending. Nou, dus is Omroep Gelderland in samenwerking met de lokale omroepen? 33 lokale omroepen. We hebben het in drie maanden uit de grond gestampt. En uh, we werkten al enigszins samen met uh, een aantal lokale omroepen... In uh, in, met uitwisseling van berichtgeving op onze website. En uh, ja, we hebben ze eigenlijk een beetje verleid met deze geweldige bus. En het is natuurlijk ongelooflijk leuk om juist die gemeenteraadsverkiezingen... ook samen te doen. Zij zitten in die a -vaten. Wij kunnen het faciliteren en ondersteunen. En dus samen ja, komen we tot dit project. We staan vandaag bij Muzes in Arnhem. En op de andere dagen doen de lokale omroepen andere plaatsen? Absoluut, we doen alle plaatsen aan, ja. De hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. Aan het einde van de hof komt er een afbouwvaart. Ja, de SP neemt de bus over. Ja, ja, ja dat, was, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Ik zag zo veel zoveel christenen niet. We de, dat mag niet. Maar iedereen wil samenwerken hier. Dat dus. ja, doen we hier af. We mogen niet binnen ophangen. Mag, mag er wel buiten? Ja, buiten mag Oké. Okay. Oké, ja, dat is weer fijn. <laughs> Ze wilden de bus overnemen. Dan gaat hij alleen maar linksaf. Ja, liefst, liefst ergens over een plak. Wel... Mag ik nou even vragen, want ja. Uh, ja. nu is de kaping niet gelukt, maar de binnenkaping is niet gelukt, maar de buitenkaping wel. En die moet dan blijven hangen tot... Uh, tot, tot, tot, aan tot, eind. tot aan het eind, ja, Dat, uh, ja. tot wij als uh, SP vertegenwoordigd zijn, inderdaad. Nu luistert naar Gelderland Stemt. Een kleine drie weken nog, dan mogen we naar de stembus... en gaan we bepalen wie er in de gemeenteraad komt. Maar wie controleren straks die lokale bestuurders? Dat zouden vooral lokale journalisten moeten zijn... als, daar is de term weer, waakhond van onze democratie. Maar uh, voor die journalisten is steeds minder geld... terwijl wel steeds meer taken krijgen. Ja, aan tafel twee lokale omroepen, waaronder een prijs winnende. En Quint Kik, onderzoeker van het stimuleringsfonds voor maar, de maar Wij gaan maar weer de meer even even even de Sorry, de van de de de Sorry. de Ja, en uh, nu zijn de volgende weer aan de beurt. Oh kijk hoe ze hallo. Nee, we gaan weer luisteren, we ruimte. Uh, okay. Doen jullie dit voor radio? Ook, uh? Ja, wij doen het voor Radio 1. En hoe komen jullie in contact met Omroepen? Dan hebben we samenwerkingsverband hebben. Ja, daarmee wil ik al die samenwerkingen, zeker met als met jullie gaan. Oké, succes joh. De verkiezingscaravaan. Een uniek project van Omroep Gelderland en de lokale omroepen... in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, wij doen dit um, omdat wij vinden dat de regionale omroep... Samen met de lokale een belangrijke rol heeft bij de uh, lokale verkiezingen en ook bij de provinciale verkiezingen. Uh, en we hebben elkaar opgezond, wij werken al een tijdje samen met de, met de lokale omroepen. En dit, uh, deze gebeurtenis, verkiezingen, zijn ook bij uitstek een moment om nog eens wat intensiever de handen ineen te slaan. en verslag te doen vanuit al die gemeenten. Omdat uh, de lokale omroepen. Uh, heel goed kennis hebben van wat er in hun gemeente speelt... Uh, en wie er actief zijn in de politiek... en op welke manier en wat de gevoeligheden zijn. Ja. Nou, en in combinatie met uh, zo'n uitzending die wij maken... kun je daar hele goede dingen mee doen. Uh, welke lokale omroep komt u? Ja, u gokte het al, hè? Hij verklapte het al. Ik sta hier met collega's uh, ja, ja. van de lokale omroep. Ja, ik ben, ik ben van de RN7. Dat is de streekomroep van Nijmegen omgeving. En uh, wij, uh, wij hebben ook een aantal uitzendingen met deze bus... Uh, op, uh, op de planning staan en achter de rug en nou ja, proberen in ieder geval de samenwerking te vinden... op het, op het vlak van waar het, ja, waar het gaat om het dienen van de lokale democratie. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om... dat wij zoveel mogelijk politici aan het woord kunnen laten... die iets kunnen vertellen over dat wat hen bezighoudt... over dat wat, waar, waar het in gemeentes over gaat... en ook de gemeentes van onze streekomroep. Lijkt me ook wel lastig, hè? want de lokale omroepen... die staan natuurlijk heel erg onder druk... steeds minder geld, bezuiniging. Ja, is, is het nog wel te doen dan? Nou ja, daarom ligt er natuurlijk een plan om een streekomroep op te tuigen. Een, een, een, een soort van fusieomroep bij lokale omroepen de krachten bundelen. Dat is een proces dat, dat, dat al een tijdje loopt... en wat vandaag of morgen, in, een, in ieder geval in het geval van Nijmegen... zal resulteren in een, in een, in een professionele streekomroep. In, waar de lokale omroep vroeger een vrijwilligersorganisatie was... met één of twee betaalde krachten... moet de streekomroep een professionele organisatie zijn... met de inzet van vrijwilligers. Dat klinkt een beetje als een nuanceverschil, maar dat is wel wezenlijk, denk ik. En op die manier denk ik dat we een, een goede partner kunnen vormen... voor bijvoorbeeld Omroep Gelderland, maar ook voor, voor, de, voor de lokale democratie... Nu zag ik jullie al net uh, in gesprek met uh, de minister, Aris Lob. Is de lobby gelukt? Nou, niet zozeer een lobby. Kijk, hij komt hier naartoe omdat hij, ook hij vindt dat dit een heel interessant uh, project is. En een, en een goede manier om inderdaad die lokale journalistiek en die lokale democratie te versterken. Um, en wij, wij, wij laten dat gewoon zien. Dus wij hebben daar geen uh, specifieke lobbystrategie bij. We laten gewoon zien wat we doen. En je merkt niet alleen bij de minister, maar ook op veel andere plekken... dat dat begint uh, aan te slaan. En ook het concept uh, met heel veel belangstelling in de rest van het land wordt gevolgd. Ja, gewoon de praktische samenwerking. Ja, gewoon, we, moeten, we gaan het gewoon doen. We, we stropen de mouw op en we gaan het doen. Om het zaakje rond te maken, Quint, ik kan jou nog even vragen... Um... Wat, wat zou de oplossing zijn om de lokale journalistiek... op een goede manier overeind te houden? Nou, ik denk dat op te beginnen lokale politici... Uh, uh, niet, niet, dit niet alleen met de mond moeten beleiden... maar ook uh, bereid moeten zijn om na te denken... over oplossingen die misschien ook geld kosten. Als je dit echt belangrijk vindt, als je dit uh, lokaal wilt beleggen... als Den Haag, als provincie, als gemeente... dan moet daar geld bij. Het kan niet zo komen. zijn dat, uh, en dat... En moet dat dan alleen in oproepen? Of zou je ook kunnen zeggen dat kranten misschien daar een, een soort model in moeten krijgen? Nou ja, als stimuleringsfonds studiëren wij samenwerkingsprojecten, mediacentra... waarbinnen bijvoorbeeld kranten en omroepen samenwerken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in, in, in Enschede, Newsroom Enschede. Dat is de lokale omroep, een van de, van de betere lokale omroepen. Uh, uh, overigens ook daar maar, ik geloof vier of vijf betaalde krachten. Mm -hmm. Samen met het Dagblad. En dat mm -hmm. gaat hartstikke goed. Maar je moet je dan realiseren, daar moet heel veel diplomatie bedreven worden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Zeker als je een, een dwingt tot vorming van streekomroep... als je een sterke omroep vraagt ja. om met zijn collega's samen te gaan werken. Maar ja. Ja, dat kost vreselijk veel tijd. Da, dat, daar dat mediation geld nodig. is ongeveer al ja. wel van tevoren verhoudigd. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Dat is ook. Ja. Maar in het constructie is natuurlijk ook nog best iets. Ik, ik, ga, ik ga het af, af, afronden. Oh. Ja, zo ben. Dat weet Je weet hoe het werkt zo. Ja, het, je... het is precies strijd ja. met de democratie. Ja. Ja. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. De boeren zijn in de staat, de boeren zijn in de staat. Hij denkt nou als gehaald. gehaat, nee de boeren zijn in de staat. Allemaal. De boeren zijn in de staat, de boeren zijn in de stad. De gemeente partij, maakt bekend, 21 maart mag u gaan stemmen. We zijn hier bij het Raadhuis van Heerde, een prachtig gebouw om te zien. Nu blijkt voor een tijdje terug dat er een voorstel kwam om dat hele raadhuis uit te breiden... en een investering te doen van 1,8 miljoen. Daar zijn wij helemaal op tegen. Bedankt TV Gelderland voor de medewerking, voor deze rondrit... En tot ziens in de stemhokje 21 maart en dat de keuze op gemeente- en belangboeren meteen afvallen. We kijken door de ogen van een apenkenner naar het gedrag van Arnhemse politici. Die machtstrijd, die liep hier in Arnhem volledig uit de hand. Wil jij meenemen? Die ik kant. neem met mij die kant op. U roept met mij die kant op. U gaat, u gaat iets vertellen over de bestuurscultuur? Ik ga iets vertellen over algemene wetmatigheden... die bij een bestuurscultuur wel eens een rol zouden kunnen spelen. Ja, ik zal dadelijk laten zien dat er hier een aantal Arnhemmers zijn... Uh, die met hetzelfde probleem zitten, die wonen in het noorden van de stad, aan de weg En worden op het ogenblik, hebben als voorzitter de heer Jambo. Jambo is de Alpha-man. Jambo is van welke partij? Jambo is van de partij De Verenigde Chimpansees. Ah, en die doen mee met de verkiezingen. De, de Verenigde Chimpansees doen mee, niet mee aan de verkiezingen, want ze, ze geloven het wel. Ze denken dat het ook dat zij het precies voor elkaar krijgen. Dus ze maken zich geen zorgen. Nee. Maar, uh... Ze maken alleen zich zorgen over de relaties in de club zelf. En, uh, ze zijn... dat, dat heeft u onderzocht. Dat hebben we uitvoerig onderzocht al sinds 40 jaar. Dan doen we daar onderzoek naar chimpanseepolitiek. En dat betekent dus dat coalities bestaan bij gratie van het feit dat een van degenen, zijn coalitiepartners, voldoende ruimte geeft... om het voor hem interessant te maken, dat hij aan de coalitie... deelneemt, want anders zegt hij, voor jou, een ander. Nou, laten we dat kan even vertalen, bouwen, Ja, dat ik wou zeggen, dat werkt hier anders ja, in dit Arnhem. Is, dit is echt, de ideale wereld zou geweldig zijn als dat in Arnhem ook zo was gebeurd. Maar dat is helaas niet zo. Nee. Uh, uh, ook al wordt het iemand niet gegund. Hier is de kwestie geweest. Twee wethouders. Eentje krijgt nu vooral uh, de schijnwerfers op zich. Dat is Elfring van de SP. Maar de D66-wethouder heeft net zo goed. Uh, met een boven boter op zijn hoofd. Oh. Dat is helemaal geen kwestie geweest van uh, uh, iemand iets gunnen. Of samenwerken. Dat is een kwestie geweest alles naar je toe grijpen. Voor je eigen ego. Voor ja. je eigen plek. Bovenop. Ja. Al leef ze het niet echt op. Ja. Op die apenrots. Ja. En, uh, en dan kun je wel zeggen. ja Dat hebben ze gedaan met het, het doel. Want ze het zo goed voor Arnhem. Dat is niet. Als je het echt goed wil voor Arnhem... dan zorg je gewoon dat je met zoveel, partijen, zoveel mogelijk partijen samenwerkt... zodat je samen... Uh, dat, dat is echt, dat, dat weet u ja. beter dan ik, dat is leiderschap. Zorg dat je veel ja. mensen om je heen verzamelt. Ja. En hier hebben ze mensen van zich afgestoten. Er ja. zijn wethouders opgestapt. Er uh, dus is een burgemeesterstuk op ja. gegaan, laten we het ook niet vergeten. Goedendag, mag ik u iets vragen? Dat mag u zeker. Ik ben van Radio 1, u bent wethouder geloof ik. Ik ben wethouder. Uh, van? CDA. CDA. En uw naam is? Ine van Burgsteden. Daar sprak ik net heel bijzonder in een primatoloog. En uh, hij kwam eigenlijk met een heel bijzonder verhaal over de bestuurscultuur in uh, Arnhem. En het vergeleek hij eigenlijk een beetje met de apengods. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Ik ben geen primatoloog en hij heeft zijn eigen uh, uh, vergelijking daarmee gemaakt. En die laat ik aan de heer Van Hoof. Ja. Maar er is wel een, uh, een rapport hè, van de commissie Frissen... En ja, die, die, die maakt wel een beetje korte mutten met de bestuurscultuur, geloof ik. Ja, het frisse zegt, het is niets anders dan in andere gemeenten. Hè? U bent buitengewoon gewoon, zegt het uh, rapport. Uh, het heeft wel heel erg het vergrootglas op Arnhem gelegd... en uh, niet op de meest positieve manier. dat vind ik heel erg jammer. Want volgens mij zijn er hele betrokken Arnhemmers... maar ook hele betrokken bestuurders die het beste voor deze stad willen. Ja, ja toch staat er in het rapport wel hè? behoorlijke kritiek. Al deze mensen die ik ken willen het beste voor de stad. Ja, het lukt alleen niet makkelijk om dat samen te doen. Um, ik heb um, mogen werken voor deze stad. En uh, ik zie dat er ook ontzettende goede samenwerkingen kunnen zijn. En na de verkiezingen wilt u graag weer wethouder worden? Het zou mooi zijn als het CDA gegund wordt om uh, een vervolg te geven aan uh, deze bestuursperiode. Mijn naam is Gerry Elfrink. Ik ben uh, lijsttrekker voor de SP bij deze verkiezingen. En ik ben op dit moment ook wethouder. En dan ben ik inmiddels uh, acht jaar. En uh, ik heb me ingezet uh, om Arnhem weer in beweging uh, te krijgen. Op elk vlak. Dus als het gaat om het station, wat uh, jarenlang een bouwput uh, was, dat is nu klaar. De zuidelijke binnenstad, waar 30 jaar plannen voor waren, maar waar niks gebeurde. Dat is nu bijna helemaal uitgevoerd. Uh, Onze cultuurhuisvesting, wat een drama was. Uh, gebouwen waren ontzettend slecht. Ging heel veel geld toe uh, jaarlijks. En Steeds meer mensen kwamen te bezoeken, heb ik opgeknapt. De armoedebestrijding, uh, geven we meer geld aan uit dan ooit. De thuiszorg is de best georganiseerde van Nederland. Uh, ja, daar hebben we ons allemaal voor ingezet, samen met partners natuurlijk, doe je niet alleen. Maar ik ben een drukbaasje, dat klopt. Uh, nu sprak ik net binnen een primatoloog, en dat vond ik wel een heel bijzonder verhaal wat die man vertelde. Want die het toch een beetje over de bestuurscultuur uh, uh, hier in Arnhem, die, die vergeleek met de primatencultuur uh, in de dierentuin. Uh, ja, Jan van Hoof, uh, de uh, familie uh, van Alex van Hoof, de directeur van de dierentuin. En hij al, bestudeert al zijn hele leven lang apen. we kennen hem hier in Arnhem ook allemaal uh, goed. En dat is eigenlijk zijn dagelijks werk. Uh, hoe uh, gedragen apen zich, hoe gaan die met elkaar om en hoe doen gewone mensen dat dus... Ja, dat, is, dat, dat doet hij dagelijks eigenlijk die vergelijking maken. Maar wat vindt u ervan dat hij de bestuurscultuur van Arnhem daarmee vergelijkt? Ja, dat is zijn werk, dus dat is prima. Ja, ja. Hij ligt daar aan ten grondslag natuurlijk wel een rapport van de commissie Fries, hè? De heer hoogleraar Fris heeft een rapport geschreven. Uh, niet veel mensen hebben het gelezen. Uh, maar laatst was bijvoorbeeld de hoogleraar Duinhoven uit Wageningen nog aan het woord. Die bestudeert ook de Arnhemse politiek. En die zei van, ja, ik heb het rapport toch wat anders gelezen dan de meeste uh, die zich te overroeren. Uh, want wat ik hierin lees is dat Arnhem uh, twee sterke wethouders heeft... Uh, die inderdaad erg bepalend zijn, maar veel goede dingen doen. Daar zou ik maar eens blij mee zijn uh, als stad uh, En een gemeenteraad die het eigenlijk niet zo goed weet... hoe ze daar nou mee om moeten gaan. En daar die zou vooral eens even naar zichzelf moeten kijken. Uh. Ja, dat was de kritiek van de commissie Fris. Hè? Dat, uh, ja, dat, dat u onder andere uh, te veel voortouw neemt. Hè? Te, te, te ver voor de troepen nou, of, uitloopt. Of, of, of anderen misschien wel een beetje te weinig voortouw nemen. Ja, dat, dat, dat is het perspectief wat u noemt. Wat, wat, wat anders is in net. Maar u voelt u zich daardoor aangesproken? Of denkt u van nou ja, het, het is een miskenning van mijn inzet? Nee, nee, nee. Ik ben blij met uh, alle aandacht. Of dat nou kritiek is of uh, compliment. Sterker nog, ik ben eigenlijk blijer met kritiek. Omdat bij kritiek zit daar soms uh, iets heel goeds in. Waardoor je weer uh, verbetering kan aanbrengen. En uh, complimenten zijn leuk voor de energie. Uh, maar ja, dat is eigenlijk een bevestiging van ja, zo doe je het goed. En ik probeer het altijd nog beter te doen. Te doen. Dus, kritiek ja. is welkom. is in deze mensen niet aan oren gericht. Ja. Ik wil tot slot nog even het laatste advies ja. van u aan de politici: Nou ja, dat is dat je in de gaten hebt of het nou om apen gaat, of om mensen, of om wolven. Of om... Het gaat in wezen om hele fundamentele wetmatigheden van het sociale samenleven. En dat is als je met elkaar samenleeft. Als je geen belangen gemeenschappelijk had, dan was je solitair. Je bent met elkaar samen omdat er duidelijk gemeenschappelijke belangen zijn. Maar binnen dat krachtenveld is het natuurlijk zo... dat iedereen probeert de maximale opbrengsten te krijgen... en de minimale kosten. En dat betekent compromissen. En dat is onderhandeling met elkaar. En het, of het dan nou over aapel gaat... Of over wolven of over mensen. Het gaat om dezelfde wetmatigheid. En de verkiezingen die wetmatigheden, gaan het, ja, die moet je in de gaten houden. De verkiezingen gaan het uitwijzen op 21 maart. Ja, Reportage van Wil van der Schans vanuit Arnhem. Wil je naar aanleiding van deze uitzending reageren? Ons bijvoorbeeld wijzen op een destructieve bestuurscultuur in een andere gemeente? Dan kun je ons altijd bereiken via de mail reporterradio. Wil van der Schans is hier nog even, want de podcast deze week, Wil, uh, die te vinden is in Stitcher en iTunes, die gaat over de WIF, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ja, klopt. Aanstaande woensdag uh, mogen we naast uh, stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen... ook stemmen voor het uh, referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ik ben daar de afgelopen weken vrij intensief mee bezig geweest uh, voor uh, wivonderloop.nl. Maar nu ook een, uh, een mooie podcast gemaakt voor uh, Reporter. En deze gaat over wel een hele kwestie uh, die, uh, ja, die, die echt gaat spelen, denk ik, uh, ook na het referendum. Het uitwisselen van bulkdata met uh, derde landen. Ja, want dat zo, daarom wordt hij de sleep. Wet genoemd. De IVD zou onder de nieuwe wet op grote schaal data mogen verzamelen, maar die mogen ze ook Ongefilterd, zonder dat ze zelf naar kijken delen met andere landen. Ja, klopt. Er, er ligt een opdracht van de ministers aan ten grondslag... en dan mag er pas uh, uh, uh, getapt worden van het internet. Maar deze data die, uh, ja, die wordt uh, niet geëvalueerd... voordat die uitgewisseld wordt met derde nee. landen. En nu is dat bij militaire missies heel erg noodzakelijk en uh, belangrijk. En gemakkelijk. Ja, en makkelijk. Ja. Uh, maar de uitbreiding naar Nederland... Uh, ja, die, die wordt voor veel door veel mensen toch heel kritisch bekeken. Ja, want je hebt uh, professor uh, gesproken... Uh, ja, hoogleraar Bart Jacobsen uh, onder andere. Uit, uh, van de Radboud Universiteit. Ja, Radboud Universiteit. En die zegt, het zou wel eens kunnen zijn omdat, dat Nederland dat graag wil... om dan op het hoogste niveau mee te kunnen spelen... met uh, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, ja, de Five club. Eyes... Dat is zijn stelling. Uh, ja. Hij zegt van... Uh, wij hebben hier in Amsterdam uh, de, de Amsterdam Internet Exchange. Daar gaan uh, per seconde gaan naar bibliotheken aan informatie... door die van, voor heel veel uh, inlichtingdiensten van groot belang kan zijn. In de reporter-radio-podcast. Te vinden dus in Stitcher, iTunes, Soundcloud, et cetera. Dadelijk het uh, debatprogramma kwesties. En dan is er om negen uur nog een radiodoc. Ook over gemeentelijke politiek. Modder gooien in Bronkhorst. Over en weer beschuldigingen.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 Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl. NTO Radio 1.